11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de Gids.fm. De sportarts wordt specialist in het ziekenhuis en muziek uit de Gouden Eeuw. Het NOS Journaal nu met Mark Visser. Langs de Tsjechisch-Duitse rivier de Elbe staan steden onder water of dreigen onder de stromen. Langs de hele rivier zijn burgers en militairen bezig zandzakken langs de dijken te leggen. De Noord-Tsjechische industriestad Oesti staat grotendeels blank. Het water staat er 9 meter hoger dan normaal. En verwacht wordt dat het water er nog blijft stijgen. Bij Melnik, waar de Elbe en de Moldau samenstromen, staat het water tot aan de dijkrand. Stroomopwaarts in Dresden moeten mogelijk zo'n 600 mensen worden geëvacueerd. In delen van de stad is de elektriciteit uitgeschakeld. De gemeente verwacht dat het water in Dresden in de loop van de dag zijn hoogste punt bereikt. Verder naar het noorden staat de binnenstad van Halleblank. Daar heeft het waterpeil de hoogste stand in 400 jaar bereikt. Steeds meer Nederlanders zijn voor de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2006 nog 18% voor afschaffing was. In 2012 was dat 31%. Juist veel hoge inkomens willen de aftrek afschaffen, zegt het CBS. Al is het opvallend dat er grote verschillen zijn tussen inkomens. Het meest valt al op dat de hoogste inkomens het nog het vaakst voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek is. Dus mensen met de 20% hoogste inkomens is bijna 40% voor. En juist bij die middengroep is het draagvlak veel lager. En dat is opmerkelijk, omdat rijkere mensen meer profiteren van de hypotheekrenteaftrek. doordat ze vaker een eigen huis hebben en in een hogere belastingsschijf vallen. Het Pakistanse parlement heeft met een ruime meerderheid... Nawaz Sharif gekozen tot nieuwe premier. Sharif kwam met zijn Pakistanse moslimliga... vorige maand als winnaar uit de bus bij de verkiezingen. De nieuwe premier moet onder meer een oplossing vinden... voor de drone-aanvallen die de VS op Pakistanse grondgebied uitvoeren. Ook moet Sharif de economie uit de slop trekken. Het is voor het eerst in de 66-jarige -66 geschiedenis van het land... dat een burgerregering democratisch is vervangen. Het Groningse kraamzorgbedrijf Het Groene Kruis moet 100 medewerkers ontslaan vanwege faillissement. Met de hulp van het Martini Ziekenhuis in Groningen wordt een doorstart gemaakt, waardoor 200 van de 300 banen behouden blijven. Volgende week wordt meer bekend, zegt de directeur van het Martini Ziekenhuis. We hebben gezegd dat, gisteravond ook gezegd tegen alle medewerkers dat ze daar komende dinsdag een bericht over krijgen. Of, of ze een aanbod krijgen om te blijven bij het Groene Kruis, of dat er geen plek meer is voor hen in de nieuwe organisatie. Volgens het Martini ziekenhuis stond de bedrijfsvoering van het kraamzorgbedrijf al enkele jaren onder druk. Autofabrikant Toyota roept wereldwijd ruim 240.000 auto's terug vanwege een probleem met de remmen. In Nederland gaat het om ruim 5.000 auto's van het model Toyota Prius 3 uit 2009. Volgens de Japanse fabrikant kunnen er problemen ontstaan door een ondeugelijk onderdeel in het elektronisch remsysteem. Nederlandse eigenaren van een Prius 3, die tussen maart en oktober 2009 is geproduceerd, krijgen een brief over de actie en ze kunnen het onderdeel bij de dealer laten vervangen. Het weer, zon schijnt vandaag volop. In het binnenland worden 20 tot 22 graden op de stranden iets koeler. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. Er ligt van alles op de weg naar het schijnt. Arnoud Broekhuis van de AWB vertelt... Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en de aflid Loenen staat inmiddels 6 kilometer file. Bij Loenen is de rechte reis ook dicht. Daar ligt een container met metaalsnippers. En ook dicht is de N216, de weg Gorkum schoonhoven en in beide richtingen in de buurt van Noordloos. Zometeen gedoe rond ooglidcorrecties in de gids.fm. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol van de zomer.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. VARA. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Ook al zitten de ziekenhuizen vol gevallen weekendsporters... sportartsen waren daar tot nu toe niet te vinden. Tot nu toe... Want het wordt een volwaardig medisch specialisme in de ziekenhuizen. Arts en oud waterpoloer Wim Mostert pleit daar al jaren voor. Dus bij hem gaat de vlag uit. En dat doet hij zo, hier. Je ziet het nog voor je. Uh, apothekers die met hun assistenten zelf pillen en poeders staan te draaien... achterin de apotheek. Maar zo is het al lang niet meer. De medicijnen worden meestal aangeleverd en dat heeft ook nadelen. Wij bezochten een apotheek die het nog zelf doet. De twee beroemdheden uit de Gouden Eeuw, Constantijn en Christian Huygens, zijn al een paar weken lang het middelpunt van een expositie in Den Haag. Er is te zien wat hun wetenschappelijke werk vandaag de dag nog betekent. Maar ook muziek maakt deel uit van hun leven en van de tentoonstelling. We horen zo hoe. Hebt u zin in een gratis concertje? Surf naar gids.fm verzekeraar CZ laat artsen zelf beslissen of een ooglidcorrectie wordt vergoed, staat in de Volkskrant van vanochtend. Door patiënten direct in te lichten wil CZ teleurstelling voorkomen. Als verzekerder van CZ kun je slechts terecht in vier privéklinieken. Andere plastische chirurgen zijn boos en zeggen dat de verzekeraar de vrije artsenkeuze belemmert. Aan de telefoon is woordvoerder marie Jose van Gardingen van CZ. Mevrouw van Gardingen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom laat u de arts beslissen of een ooglid correctie wordt vergoed... en bepaalt niet u dat? Wij bepalen dat wel. De arts beslist het niet. Wij geven de criteria aan aan de arts. Wat wij doen is dat de arts meteen duidelijkheid schept aan de patiënt. Wordt het verzekerd en wordt het vergoed of niet? En dat voorkomt een heleboel teleurstelling. Nu moeten we jaarlijks heel veel mensen teleurstellen die een aanvraag doen. En dan valt het niet onder de verzekering. En nu weten mensen meteen waar ze aan toe zijn. En die criteria zijn zo helder dat die arts meteen dat besluit kan nemen en kan zeggen: ja. wordt niet vergoed? Ja, die criteria die zijn dusdanig helder dat die arts daar gewoon uitsluit voor kan geven, meteen al in de spreekkamer. En er zijn geen twijfelgevallen? Natuurlijk zijn er twijfelgevallen. En uh, wij, wij toetsen ook of die artsen dat uh, goed doen. Uh, en uh, ja, die twijfelgevallen heb je altijd. En wanneer is nou een ooglidcorrectie medisch noodzakelijk? Nou, het gaat sowieso altijd uh, om uh, uh, ooglidcorrecties uit de aanvullende verzekering. Dus voor de basisverzekering kan iedereen gewoon naar elk ziekenhuis, uh, zoals altijd. En we doen het voor de aanvullende verzekering. Maar wacht even, als ik een basisverzekering ja. heb afgesloten, dan kan ik gewoon mijn ooglid laten corrigeren? Naartoe. Ja, dit gaat echt om... Maar, om, om nog uh, even voor de helderheid. Dan ja. wordt mijn ooglid ook gecorrigeerd, ook al is het niet zo direct noodzakelijk. Nee, dat zit niet in de basisverzekering. Wat uh, dat zit er dan in, aantal... in de basisverzekering? Dat is als het bijvoorbeeld bij een aangeboren afwijking dat er iets met een spier is. Dat zit in de basisverzekering. Okay. Dit gaat om, om uh, ooglidcorrecties waarbij mensen last hebben van een soort voorhang voor de, voor de pupil. En uh, de arts kijkt dan, is dat, uh, heb je er echt heel veel last van? Nou, dan is het vergoed. Maar heel vaak gaat het om uh, uh, ooglidcorrecties uh, waarbij dat niet zo is. En die mensen krijgen dan uh, teleurstelling. En nu weten ze meteen waar ze aan toe zijn. En kunnen ze kiezen of ik betaal het zelf, of het is wel verzekerde zorg. Of uh, gewoon omdat die arts dat van u moet zeggen. Maar als het nou medisch noodzakelijk is, dan wordt het altijd vergoed. Uh, medisch noodzakelijk, ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een rekbaar begrip. Hè. Nou ja, als het voldoet ja, aan uw criteria, dan wordt het altijd vergoed. Als het voorgoed. voldoet aan de criteria van, vanuit onze aanvullende verzekering, dan wordt het vergoed. Ja, dat maakt niks uit. En dat zijn criteria die vallen onder het begrip medisch noodzakelijk. Nou, die vallen niet onder het begrip medisch noodzakelijk. De arts kijkt in hoeverre zeg maar, er iets zeg maar, voor de pupil hangt. Als dat heel erg is en daar zijn allerlei criteria voor die de arts hanteert... dan is het verzekerde zorg en anders betalen de mensen het zelf. Ja, dan is het toch medisch noodzakelijk. Maar goed. Hoe, hoe vaak moet u mensen teleurstellen? Nou, dat is dus heel vaak. Uh, van de 5000 aanvragen zijn er ongeveer 1000 mensen die, uh, die voor, voor waar voor verzekering een aanmerking komt. En juist om dat te voorkomen, omdat dit uh, heel veel mensen gaan naar een plaschirurg die zeggen ik wil dat er iets aan gebeurt. Nou, die plaschirurg kan dat altijd doen, maar heel vaak gaat het niet om de zorg die verzekerd is. En nu weet iemand meteen waar die aan toe is en kan die zelf daar een keuze in maken. Dus we hebben het puur gedaan omdat het gewoon klantvriendelijker is, dat mensen meteen weten waar ze aan toe zijn. En uw verzekerde kunnen slechts terecht in vier privéklinieken. Ja, met meerdere vestigingen in Nederland, dus het is niet op vier plaatsen, het is op meerdere plaatsen. Maar het is een privékliniek, toch? Ja, ja. Zelfs al met behandelcentrum. En ja. dan zeggen plastische chirurgen, dat is een slimme zet van die klinieken en ook van CZ, want als de kliniek met uw criteria in de hand afwijst, dan hoeft ja. CZ niets te betalen. En is er ook een grote kans dat de patiënt toch zegt... nou, opereer me dan maar, ik ben er nu toch eenmaal en ik betaal het wel uit de eigen zak. Nee, nou ja, Kortom, kliniek de kliniek is... verdient en CZ ja. komt er nog mooi mee weg ook. Nee, die klinieken hanteren gewoon de criteria die ze moeten, moeten hanteren. Dus er is voor ons geen enkel belang en voor die klinieken is er ook geen belang. Dus, nou, dat uh... zou toch kunnen? Want die klinieken kunnen meer rekenen aan een particulier... dan aan iemand die verzekerd is. Ja, maar zij hanteren gewoon de criteria die wij al hadden. En uh, dus daar, daar, daar, daar verandert niks aan. Hoe dus, weet ik dat uh, zo dus... zeker als patiënt dan? Uh, hoe weet u dat zo zeker als patiënt? Kijk, wij, wij doen dit omdat het klantvriendelijk is. Omdat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat is de enige reden waarom wij dit doen. En doet u dat overal, bij elke ziekte? Nee, dit is ook echt, uh, bovenooglidcorrecties is ook echt iets uh, waarbij het dus heel veel voorkomt. Dat plastisch chirurgen in ziekenhuizen jarenlang gewoon uh, hebben gezegd, vraag het maar aan bij de verzekeraar. Kijk maar of je het vergoed krijgt. Nou, heel veel mensen hadden het idee, ik zal het wel betaald krijgen en werden dan vervolgens heel erg teleurgesteld. Dus hier zit een heel groot verschil tussen het aant aantal mensen die een machtiging aanvraagt en het aantal mensen wat een krijgt. En heel veel teleurgestelde mensen, juist om dat te voorkomen, hebben we gezegd, laten we dat die arts meteen uh, laten melden, dan weten mensen meteen waar ze aan toe zijn... en zijn ze niet teleurgesteld. En dat, het verschil is heel erg groot tussen de mensen die een ooglidcorrectie wil... en het aantal mensen die ervoor verzekerd is. Voelt u zich een beetje gepiepeld door het artikel in de Volkskrant? Nee. Kijk, ik snap heel goed dat paschirurgen in ziekenhuizen... dit niet fijn vinden. Dat snap ik heel goed. Hartelijk dank. Woordvoerder Marie-José van Gardingen van CZ. <truimt> Een pilletje op maat van je eigen apotheek wordt steeds zeldzamer. Het aantal apotheken dat zelf nog medicijnen maakt, wordt steeds kleiner namelijk. En dat is jammer, want soms is zo'n zelfgedraaid pilletje stukken goedkoper... dan de confectiemedicijnen, zoals we dat allemaal noemen, uit de farmaceutische industrie. En bovendien kan de zelfbereidende apotheek vaak een oplossing vinden... als de standaardmedicijnen niet voldoen. Apotheek Transvaal in Den Haag maakt nog wel zelf medicijnen... En verslaggever Jan Peels, daar plaatsen. Je kan het ook nog op een lepeltje druppelen en dan innemen. We kunnen het ook in een glasje met water uh, doen. Ja, en het wordt wel in de koelkast bewaard worden. Ja. En, uh... Het is natuurlijk een apotheek zoals iedereen die kent... met uh, achter de balie uh, pakjes en flesjes die uh, mensen kunnen kopen. Maar hier natuurlijk de laadjes met de medicijnen die klaar liggen. Maar het grote verschil, Paul Lebbing, is dat jullie nog die medicijnen dus echt zelf maken. Dat klopt, dat klopt. En dat, uh, dat doen we met uh, verven omdat we op die manier patiënten gewoon goed kunnen bedienen met zorg op maat. Met gewoon medicatie die we echt voor die ene patiënt kunnen maken. Maar er zijn ook andere redenen hoor. Soms dan is het gewoon niet beschikbaar bij de industrie. Of wil de industrie het gewoon zelf niet meer maken. En hebben de mensen het wel nodig. En dat is de taak natuurlijk in principe van elke apotheek. Maar toch stoppen steeds meer apotheken ermee. Waarom is dat? Het is erg moeilijk om deze kennis en vaardigheden goed op peil te houden. Er zijn ook steeds hogere eisen die gesteld worden aan de eigen apotheekbereidingen. Als je het goed wil doen, moet je nu een keuze maken. Dan of je doet het goed, of je gaat het gewoon zelf niet meer doen... en dan probeert het gewoon op andere kanalen in te kopen. Wat betekent dat op maat maken van medicijnen? Uh, dat betekent dat gewoon uh, het, het middel zelf iets, iets bijzonders kan zijn. Dat kan betekenen dat de dosering iets bijzonders kan zijn. De manier van toedienen kan iets bijzonders zijn. Gewoon allemaal bij, met bijzonder bedoel ik. Van, dat is dan niet uh, door de farmaceutische industrie gemaakt... zodat het... Uh, ongewijs aan de patiënt gegeven kan worden. Niet iedereen kan alle pillen slikken, kan alle medicijnen gebruiken... zoals die door de industrie worden aangeleverd. Nou, neem bijvoorbeeld kinderdoseringen. Dus er zijn gewoon heel veel medicijnen... die worden in principe ontwikkeld voor volwassenen. En zou je zo'n medicijn aan een kind willen geven... dan moet je weten, een adequate dosering voor kinderen... maar die is dan niet beschikbaar. Dus dan moet je zelf als apotheek... Uh, nou, ik, uh, tabletje halveren is heel makkelijk, maar soms ja, kan iedereen. Soms is het ook gewoon in een capsule een, een, een heel andere hoeveelheid ja. stoppen. Nou, hebben jullie de keuze gemaakt om die medicijnen zelf te blijven maken? Andere apotheken doen dat niet. Waarom hebben jullie dat wel gedaan? Oh ja, om, omdat wij het uh, punt 1 heel erg belangrijk vinden dat wij uh, zelf dat, uh, die flexibiliteit hebben om ook invulling te geven aan individuele boete van patiënten. Dat is beter. En nu we ook een beetje ingehaald worden door de politieke situatie... waarbij steeds minder middelen beschikbaar zijn... omdat de industrie zegt, ja, daar kunnen we niks op verdienen... dus we trekken dat terug uit de markt. Wij zien daar al problemen komen. En dan kunnen wij, gelukkig met onze eigen flexibiliteit... daar gewoon wel antwoord op vinden. Armin Ramcharan is verantwoordelijk voor het maken van die, van die medicijnen. Dat, jullie hebben wat dat aanpassingen moeten doen hier? Hè? We kunnen even hier naartoe lopen. Toegangbereidingsunit de rijdingsunit staat op de deur. Nou, voordat we de ruimte binnen gaan, moeten we dus eerst omkleden. We hebben lapjassen, haarnetjes, voordat je de ruimte binnen gaat. En overschoenen. Dat gaan we even doen. Even de handen wassen. De lapjassen die we aan hebben, sluiten allemaal wat nauwer aan dan bij andere laboratoria waar ik wel eens binnen ben geweest. Even ja, aangesloten. Ja, en Voordat we de ruimte binnen gaan, dan, uh, even alcohol uh, met, bij de handen. Nou, we zijn nu in de in de waar de onder andere klemmetjes worden gemaakt, de drankjes, de setpillen. Het ziet er helemaal steriel uit, een ja. hele nieuwe ruimte. Ja, het, het is nog wel een investering om dat bij elke apotheek zo te doen natuurlijk. Dat, dat klopt, dat is een uh, investering. Kunt u alle medicijnen maken die mensen nodig hebben? Als het, uh, de grondstof beschikbaar is, dan, dan zouden we het kunnen maken. Maar we kunnen niet alles maken. We, we kunnen bijvoorbeeld geen uh, cytostatica maken. Dat, uh, dat is? Voor mensen die bijvoorbeeld kanker hebben, dat, dat, dat is, uh, een, uh, Dan moet je je ruimte moet dan aan nog meer eisen voldoen. En dat, dat hebben wij hier niet. Hier liggen ondertussen de vijf tubus die gevuld zijn met een speciaal zalfje. Allemaal voor één patiënt? Allemaal voor één patiënt, ja. In een potje, ja, dat, wat, dat wordt drie keer per dag opengemaakt. Er gaan bacteriën in. En zo is het uit het tubetje. De rest die bewaart hij in de koelkast. Mm -hmm. En als er één tube leeg is, dan pakt hij de volgende. En dan kan hij er langer mee doen. Dat is een vette crème. Uh, speciaal voor de droge huid bij deze patiënt. En die moet dan ook op maat gemaakt worden van dat soort dingen, want dat lijkt me vrij uh, standaard. Ja, het is een uh, op maat gemaakte product. Ja, het is een inderdaad een speciale concentratie voor die patiënt. Ja. Nog even terug naar Paul Lebbink, eigenaar van deze apotheek. Is het niet heel erg duur om juist soms van die hele beperkte hoeveelheden medicijnen te maken? Ja, dat is een hele dure, als je zo wil zeggen, een hele dure hobby van een apotheek. Maar u heeft ervoor gekozen om die hobby te blijven doen dus blijkbaar. Ja, dat, dat klopt, omdat we het meerwaarde vinden hebben voor onze klanten. Soms kan het ook heel erg veel schelen, iets wat u maakt of wat de industrie maakt, hè? Ja, we hebben in het verleden ook wel wat voorbeelden van gekend... dat wij veel goedkoper dingen zelf konden maken en dat de industrie het kon maken. En uh, ik denk dat wij uh, als apothekers dit ook moeten proberen in te zetten in de toekomst... om de gezondheidszorg ook goedkoper te krijgen. En Precies, dat... want ja, dat zou alleen maar ervoor pleiten om juist meer zelfbereidende apotheken te houden. Nou, ja, meer, in ieder geval een, een, een, een aantal is belangrijk. En uh, die moeten gewoon een, een keuze maken om te kijken van waar, waar kan het goedkoper. En zou het goedkoper kunnen door een eigen bereiding? En waarom is het dan bij u goedkoper dan bij de industrie? Want ik zou zeggen, grote aantallen maken het juist goedkoop. De, de, de, de verzekeraars zijn nu terug bezig om de industrie heel onder druk te zetten om goedkoper te produceren. En sommige uh, industrieën gaan daar onderdoor en dus trekken hun registraties in. Dus uh, op die manier gaan producten van de markt af. En anderzijds, sommige uh, patiëntengroepen zijn heel klein. Als je maar gewoon voor drie, vier patiënten iets kan maken... dan is dat natuurlijk heel weinig. En een industrie moet dan nog steeds voldoen aan allerlei GMP-eisen. Allerlei hele strenge eisen. Registratie-eisen. Die hebben een, een heel ander kostenplaatje dan wat wij hoeven te hebben. En dan kan het soms zijn dat medicijnen uit de industrie... 50 keer duurder zijn dan de produceert? Ja, dat is een, een extreem voorbeeld. Dat is gebeurd. Dat ging over carbamilglutamaat. Bij u kostte het 3000 euro en bij de industrie 150.000. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja, en dan nog voor ieder jaar. Dus als die patiënt gewoon 60 jaar blijft leven... dan kunnen we even uitrekenen hoeveel het echt uh, geschild heeft. Ja, het is duidelijk dat apothekers daar gewoon een meerwaarde kunnen betekenen. En het, ik, ik zou het mooi vinden als ook de, de verzekeraars... met apothekers gaan praten en kijken waar we... Uh, ...deze dingen gewoon beter kunnen benutten... ...en hoe we het goedkoper kunnen krijgen. Het gezondheidszorg is heel erg duur... ...maar we moeten wel zorgen dat we ook voor continuïteit zorgen. Dus een aantal van dit soort voorzieningen is in apotheeland heel erg nodig... ...en helpt de totale bevolking. Apotheker Paul Lebbink met een pleidooi voor het behoud... ...van voldoende zelfbereidende apotheken zoals ze weten. Paul Takker maakte samen met de Bayewoe deel uit van de Lighthouse Family. Misschien weet hij dat nog wel. Dan knippert niks bij u. Een tijdje geleden. Nou, is die Toender is voor zichzelf begonnen. Hij heeft een nieuwe single. There was a time I lost my halo. Even the sparkle in my baby's eyes became invisible. Invisible to me. Broken pieces inside a dark volcano. I couldn't see the tunnel leading out Escape was impossible Till a spark of truth broke through I found you Diamond in the Rocks, weet de nieuwe single van Toen de Bijenwoer... komt van zijn tweede album. De Gids. Het vak van sportarts wordt nog niet voor vol aangezien. Tenminste, mensen met blessures worden nog maar zelden... door de huisarts doorverwezen naar de sportarts. Er zijn volgens sportarts G. van Enst trouwens ook veel te weinig sportartsen in Nederland. En daar wil hij iets aan doen. Een fragment uit het programma Studio NOS 15 jaar geleden. En sportarts G. van Enst luidde daarin al de noodklok. Er is nu... Veel veranderd. Er zijn meer sportartsen en ze worden ook voor vol aangezien. En vorige week werd bekend dat een sportarts een medisch specialist wordt in het ziekenhuis. Het is de ultieme erkenning voor de sportgeneeskunde. Tot grote vreugde van Wim Mostert. De arts en oud-waterpollower is één van de voorvechters van die erkenning. Meneer Mostert, goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, niet, niet de vlucht nog van de moeder... Eende ronde gedaan worden. Ja, minister Schippers moet de handtekening nog zetten. Ja. Hè? En er kan nog een inspraak zijn, maar dat lijkt ook allemaal goed te maar lopen. Dat het gaat toch echt uh, vanzelf ja. wel gebeuren. Ik, ik, de kans is erg groot. En dan is het een grote stap voorwaarts, toch? Ja, fantastisch. Ja, ja. Ja. Want uh, het heeft even geduurd. Hoe lang, zonder al te veel in details te treden, was deze weg naar de erkenning? Heel lang. Heel kort. Nu in, uh, interrompeert me maar als ik je verder in detail ga. In 1975 bestond de Verenigde Sportsgrunde... Uh, Nee, ze kunnen tien jaar. En toen zeiden we, je kreeg nergens gewoon niemand interesseerde. En toen zeiden we, wel je moet uh, beter sportblessuresbehandelingen doen, maar iedereen, niemand had interesse. Nee. Toen zeiden we, nou, we stoppen gewoon maar die vereniging, heeft geen zin. Toen hadden we het geluk dat ineens uh, de Hartstichting wel preventie belangrijk uh, ging, ging vinden. Die stelde ge uh, geld beschikbaar om een uh, sporter te op te leiden, ge governance. Hartstikke, je vond het belangrijk voor de sporters ja Ja, ja, ja. Het is er zitten anekdotes dus aan ik achterwege laten... maar dat was een, een ongekende. Ik ben altijd dol op anekdotes. Hoor. Maar nou, nou, nou, het, het mooiste was, toen bekend werd dat de uh, Nederlandse Hartstichting... Uh, een paar ton beschikbaar stelde voor de opleiding van de eerste sporters... Gevenens, kregen ze meteen allerlei uh, de, de, de donateurs. Die zeiden, als het nou de bedoeling van de Hartstichting is... om de clubarts van Ajax op te geleiden, doen we dat niet meer. Ja? Maar dat, dat, was natuurlijk, het was, ja. dat was helemaal niet de bedoeling. Tegelijkertijd kwam Lotto Toto... Er kwamen gelden bij. Toen zat ik toevallig in het bestuur. Dat, dan je, toch ook, je kan eerlijk verdelen, maar je kunt ook wel accenten helpen ja. uh, leggen. En de overheid kreeg, kreeg belangstelling. Nou, toen is de eerste sporthuis opgeleid is dus GVNZ ge in 1976 begonnen. En uh, toen is in... Tien, nee, vier jaar later was hij sportarts. Yeah. En toen is uh, tien jaar later is, uh, de sportgeneeskunde als specialisme erkend... maar dan in de sociale geneeskunde. En in de sociale geneeskunde houdt zich vooral bezig met preventie. Maar doet geen genezing, curatie. Had dan. Ze, mogen geen ze mogen het wel doen, maar geen handelingen verrichten. Geen directe patiëntenbehandeling. Dus eigenlijk zaten we in het verkeerde, verkeerde vak. Nee, nou ja, u je... doet van alles wat, hè? U doet zowel preventie als die medische handelingen verrichten. Jawel, dat... dat uh, daar komen ik zo op terug. De uh, meeste handelingen, maar uh, de sporters gingen er dus steeds meer blessurebehandelingen, dat soort zaken doen als ja. ad ad advisering. En toen zijn we in 1996, uh, uh, uh, uh, uh, toen is een rapport uitgekomen, Bewegen, bewogen met Erika Terpstra. En toen kwam ineens een betere belangstelling voor afvallen en meer, meer, meer bewegen. Toen is hij begonnen een aanvraag te doen... Uh, uh, voor uh, uh, de erkenning van de sportgeneeskunde als medisch specialisme. In 1996 al? Is afgewezen. Daar is een hele procedure geweest. De Vereniging van Sport... Ik ben daar zijdelings bij betrokken geweest. De Vereniging van Sportgeneeskunde is zelfs tot de Hoge Raad gegaan... om het aan te vechten, maar dat was geen haalbaar Het voornaamste argument... De verbazing over, dat de sportgeneeskunde was te veel preventie. En in de medische specialisme zat geen preventie, die deden alleen curatie. Ja, nou, die en gingen meteen snijden. Ja. Of, of ja. Uh, breken. Of, no. en, nou, en, en op een gegeven moment hebben we gezegd, in 2008, in, in 2008, toen de, toen de, toen de hele uh, ja, de, de, de specialistische vakken ook gingen veranderen, waar veel meer preventie aan kwam, want Elk specialistisch vak doet nu heel veel, aan pre heel veel aan preventie. Dus dat past prima... In, in de medisch specialisme. En vanaf toen werd die sportarts pas een beetje van vol aangezien. Ja, en dus van 2008 zijn we nu weer, toch weer... zijn we dus uh, uh, vijf jaar bezig geweest om, om de zaak rond te, rond te krijgen. Ja, maar dat duurt altijd lang, hè? Ja, en, maar we hebben een iets andere aanpak gekozen... en dat heeft goed geholpen. Ondertussen was die on sportgeneeskunde ook een stuk verder ontwikkeld. Maar in het begin, de eerste aanvraag... zijn door de sportartsen zelf gedaan. Jonge jongens die er toch bezig zijn... voor hun eigen progje te praten, zo wordt het uitgelegd. Ja. Toen hebben we gezegd, laten we nou een... een een groep mensen erom, taskforce eromheen heen zetten... van mensen die sport en bewegen belangrijk vinden. Nou, om, en dat is heel goed aangeslagen, van een man of tien... Eh, een aantal politici erin, eh, eh, Henk Kersten, de, de directeur van de Hoewelbond... Eh, André Bollhuis heeft er mee, mee gedaan. En eh, dus toen hebben we dat kader eh, zo omgebouwd en geleidelijk aan... zijn we de hele weg van negen fases ingegaan. En nu zitten we in fase zeven, eh, waar... Eh, eh, Zeg maar het punt uh, bereikt ja. is uh, waar vanuit de KNMG KM, een positief advies uitgebracht wordt. En nu is er nog een ronde om te kijken of... Dan er 8, er 8, mee 9, maar dat is een peulenschilletje. Denk maar ik wel. Hoe word je nou sportarts? Sportarts is, is er jarenlang een gedegen vierjarige opleiding... En die is al... wat, wat, wat leer je dan? Wat begin je mee? Uh, uh, in elk specialisme zit uh, minimaal de helft van het vak... Is sportgeneeskundige praktijk. Dus gewoon werken bij sportartsen en bij sportmedische instellingen. Maar uh, daarnaast zitten er drie belangrijke accenten in. Dat is de, de cardiologie, de orthopedie en de huisartsengeneeskunde. En de het huisartsen ja. deel long, longgeneeskunde. Dat zijn stages. Wat kan een, een sportarts meer dan een andere gespecialiseerde arts? Uh, het is natuurlijk heel specifiek uh, geworden op, de, op het ogenblik... omdat in al die, al, al die vakken is, is bewegen gekomen. Dan kun je best zeggen uh, uh, tegen een kanker, kankerpatiënt... je moet gaan, gaan bewegen, ja. maar dan moet je wel weten hoe die moet gaan bewegen. En, en elke specialist zegt tegenwoordig meer bewegen en, en afvallen... maar ja, dat is zijn specifieke business niet. En, en, en een sportarts weet van, van uh, hoe je... Uh, aangepast aan de prestatievermogen van, een, van iemand... een gezonde kunt gaan bewegen, wat je moet gaan doen... Uh, zowel voor het houdings- en bewegingsapparaat... of ook bij bepaalde ziektes. En nu wordt de sporter dus een specialist... en dat heeft als voordeel uh, dat je een beroep kunt doen op de verzekering. Want vroeger moest dat altijd via een omweg. Dan uh, moest je naar een vrienden chirurg of zo even bellen als er wat gesneden moest worden... of uh, nou, naar een cardioloog, eh, oh, oh, dat soort dingen allemaal. Nou, he? Het punt was dat het is uh, dus wel de laatste tijd hebben... in de aanvullend pakket en er zitten meer sportgeneeskunde. Ja. Maar als je gewoon de dagelijkse zorg... Voor de deze, als je een gidderspace blessure hebt en je zegt... ik wil toch gewoon echo hebben of ik wil een MRI-scan hebben... dan kan je dat niet aanvragen of u moet het zelf betalen. Dus uh, zijn er eigenlijk... Onjuiste omwegen, dan wordt een, een orthopeet gevraagd of hij zo vriendelijk wil zijn die, die MRI aan te vragen. en eh, nou Dat is een extra kostentraject en dat vindt niemand prettig. U was waterpoloer? Ja. Heel lang geleden. En toen zat u... Nee, uh, ik polo nou nog, maar ik stop nu dit jaar waarschijnlijk. Maar wat zegt u? Ja, ja, ja. We hebben een veteranenteam met, uh, met allemaal oud-internationals en uh, uh, met mensen die veel gewaterpoloed hebben. We hebben dit jaar nog competitie gespeeld. U meent het? Ja, op een niveau waar ik eh, vroeger eh, van, van zou schrikken. Ja, ja, ja. En wordt er ook in de billen geknepen nog? Op dat nee, op dat niveau? nee, waterpolo het klinkt gek. Is van de, ja. de Nederlander is altijd bang zo gauw zijn hoofd onder water gestopt worden. Ja. Maar waterpolo is een van de, van de meest onschuldige sporten. Er gebeurt bijna nooit iets. Met één uitzondering, het is nu heel erg fysiek geworden het laatste half jaar. Het zijn heel zware duels op de twee meter. Maar, maar je, je krijgt bijna geen, geen ernstige lessel bij, bij waterpolo. U heeft nooit een blessure gehad? Kijk, deze is de enige blessure die ik gehad heb. U toont nu uw ringvinger? Nee, ja, het is de ringvinger. Ja, Trouwelijk ring... zit is het aan de andere kant. Ja. De ringvinger. En de, als je een schot blokt dan, en die hand slaat door, dan komt er ertussen. En die, die staat een ging... beetje kom. Die staat een beetje kom. Nou, vond... maar, maar, maar verder een lip door, je, door een tand door je lip, maar, maar, maar verder niks. Maar ja, nu, gebeurt... En u was een tijd lang spoorters bij de KNVB. ik heb daar nog één vraag over. Ja. Hoe was Kruijf? Kruijf was een, uh, uh, een aimabele jongen, laat ik het zo zeggen, in die, in die tijd. Uh, uh, ja, uh, wel moeilijk hanteerbaar in het medisch begeleid, ook omdat uh, ik een bepaalde verhouding met zijn, met zijn club als Roling had. Ik heb net een van uw medewerkers verteld uh, hoe, hoe, hoe bijzonder goed het afgelopen is. En tragisch in metroning is, dan is aan hersenbloeding, ja. is hij overleden. Maar Kruijf was uh, uh, uh, bijzonder uh, in, in de rustpauze van in het land. Dan gingen Pieter Keizer en uh, Johan Kruijf op de WC zitten roken. En dat, dat, uh, ja. en dat wist u. Ja, maar, maar het was een fantastisch maar, voetballer. Niks maar he. ik vond Piet Keizer ook een fabelachtige speler. Ik en ook. één ding wil ik toch opmerken. Michels heeft veel credits gekregen van de prestatie. Maar ik denk dat er ook een belangrijke rol voor Georg Kessler geweest is. Die heeft orde in het geel gebracht. Alleen hij had geen voldoende psychologisch inzicht. Wat uh, Michels wel had. Ja, en u kan het weten, want u zat er helemaal bovenop. Wim Mostert, arts en voorvechter van de erkenning van de sportarts. Hartelijk dank Graag gedaan. Dit is Radio 1. E. Twee minuten over half twaalf. Hier is Mark Visser met het NOS Journaal. Het CBS zegt dat Nederlandse winkeliers harder worden getroffen... door de economische malaise dan hun collega's... in de meeste andere Europese landen. Alleen in Griekenland, Spanje en Slovenië... liep het aantal verkochte artikelen in het eerste kwartaal sterker terug. Vooral woonwinkels en doe het zelfzaken krijgen in Nederland harde klappen.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 Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2006 nog 18% voor afschaffing was. In 2012 was dat 31%. En daarmee is nog steeds een meerderheid voor behoud van de aftrek, dat wel. Het Pakistanse parlement heeft Nawaz Sharif al zoals verwacht gekozen als nieuwe premier. Sharif kwam met zijn Pakistanse moslimliga vorige maand als winnaar uit de bus bij de verkiezingen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. De verkeersinformatie van de ANWB, Arnoud Broekhuis. We hadden een lange file op de A50, Apeldoorn richting Arnhem... tussen het knooppunt Beekbergen en de afrit Loenen. Zes kilometer, daar is één reis ook dicht. Er ligt een container met snippers. En de N228 Goijkum-Schoonhoven die is ook in beide richtingen dicht... in de buurt van Noorderloos. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. Zometeen Dijsselbloem moet met de pet langs om te kunnen bezuinigen. En wetenschapper Christian Huygens bemoeide zich in de Gouden Eeuw ook met muziek. Hoe? Dat hoort u zometeen. Hier is andere muziek. Die klinkt in zijn, in die oren van... Nou ja, dat kan natuurlijk niet meer. Maar dat zou in de oren van Huygens heel erg vals hebben geklonken. Simply Red.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 Ik had het een uh, ander nummer van Simply Red at de kast. Uh, Doe nou maar een keer stay. Maar het viel me niet mee eerlijk gezegd achteraf. De Gids. Minister Dijsselbloem van Financiën moet langs bij de oppositie om te praten over nieuwe bezuinigingen. En dan is nog de vraag of het kabinet serieus van plan is om iets met die inbreng, uh, inbreng van de oppositie te doen. En nu krijgt hij ook nog de strop van de Vira voor zijn kiezen. Ik praat erover en over andere Haagse zaken met Peter Kee, politiek redacteur van Power Witteman. En met Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie en Debat Joop. In het ergste geval, Peter, gaat de NS en dus de staat... voor 320 miljoen euro het schip in met die, die vierna. Hoe vinden jullie dat Dijsselbloem dat heeft aangepakt? Nou, want, je bedoelt, wij in Den Haag we dat vinden? Ja. Uh, nou ja. Ik denk dat Dijsselbloem de, de puinhoop een beetje moet opruimen. Dus uh, de, wat er gebeurd is, is vooral op het konto te schrijven... van anderen die voor hem zaten op die posities. Ja, ja ik kan wel zeggen dat hij... Ik zag hem gisteren bij Knevel de, van den Brink zitten... Um, en dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag van... moeten we nou stoppen met het project? En daar blijft hij dan toch een beetje omheen draaien. En dan denk ik, ja, daar zou je wel wat helderder over kunnen zijn. Nou, gaan. hij was hier volkomen helder over. Want hij, hij liet duidelijk merken dat er juridische consequenties waren... als hij er nu een uh, statement over deed. Dus de, die helderheid was er wel. Hij kon gewoon niks zeggen voordat vrijdag het moment is dat ze daar wel iets over kunnen ja, zeggen. maar dan zie je ook weer dat, die, dat er een proces in de processen gang is dat die Belgen die gingen ermee stoppen. En sowieso had ik gisteren eigenlijk het idee van, uh, dan, dan moeten nu nog allemaal dingen onderzocht worden. Ik denk, dit drama, dat loopt al jaren gewoon. Uh, je mag toch verwachten dat iedereen nu wel duidelijk heeft wat het probleem is en wat de consequenties daarvan zijn. Als je nu op, pas op het moment dat er gezegd wordt, oké, okay, we gaan stoppen een beslissing waarvan je niet kan zeggen, nou, die komt uit de lucht vallen. Moet gaan zeggen, ja, we moeten het nu nog eens even goed gaan onderzoeken. Dan zeg ik, nou, dan werk je niet veel vertrouwen dat deed, in data. De art. enige reden waarom hij dat deed, was dat het mogelijk juridische gevolgen zijn... als hij eerder een, een statement doet. Dus uh, dat was heel, heel logisch dat hij het zo deed. En, uh, Dit zijn natuurlijk uh, gewoon de gevolgen van de marktwerking. Ja, en dat is eigenlijk, als je nu kijkt... Uh, ik zou, ik, uh, als je kijkt naar de problemen waar wij nu mee kampen... Uh, of het nou met de zorg heeft te maken, of met de, de, de trein of zo. Iedere keer zie je dat dat de factor is die terugkeert. Zelfs bij de banken zou je dat kunnen zeggen. Er wordt overal marktwerking uh, geforceerd. Daarvan, dat gaat mis, dat kost miljarden... en dat moet vervolgens door de burgers van Nederland betaald worden. En je zou ook wel eens kunnen afvragen... jongens, was dat nou wel een heel goed idee... om die marktwerking los te laten op die hoge snelheidslijn? Is het nou wel een goed idee dat we een... Nederlands spoorwegen hebben die Maar als ik het aankoop doe, dan uh, google ik even om te kijken... of een bedrijf uh, goed bekend staat, of dat er veel klachten over zijn. Nou, hoorde ik vanochtend op de radio dat uh, de Denen... De radio zelfs. Ja, <laughs> deze, deze zender, <laughs> dat de Denen al, al 15 jaar problemen hebben... met die treinen uit Italië. De ja, maar dat was daarvoor ook al bekend. De, de, dit is gewoon... bedoel, dan weet je toch van tevoren, dat ga je niet aanschaffen, die handel. Nee, nou, er is dat is een manier dat je research gepleegd die niet te is natuurlijk. En de Duitsers hebben voor Siemens gekozen en rijden al probleemloos enkele jaren Ja, die waren niet rond. beschikbaar, die Siemens-trein op korte termijn. De, de, de politieke druk in Den Haag zat er weer achter Maar want... Nou, deze trein waren ook niet beschikbaar op korte termijn. Nee. Nee, hey, ga... die bedrijven als Siemens en ook de Fransen die zeiden... dit gaat je niet lukken. Want... Voor die prijs die jij, waar jullie willen hebben, gaat je niet lukken. Als die bedrijven dat zeggen, dan kan je denken... weet je wat, marktwerking, ik ga toch nog ergens proberen goedkoper te zijn. Dat kan je op de markt ook altijd doen. Als, je bij de ja. als, een boer zegt, als een groenteboer zegt, deze appels kosten een euro... dan kan je altijd nog ergens proberen om hem voor een dubbeltje te krijgen. Maar de kans dat je dan rotzooi koopt is wel heel erg groot. Ik zag Thijs dat bloem gisteren, was het gisteren in het nos en toen viel me iets op. Luister even mee. De rapporten zijn natuurlijk dramatisch, die technische rapporten. Uh, tegelijkertijd uh, het beantwoorden van de vraag... gaan we door met deze rijtuigen... Uh, trekt weer allerlei vervolgvragen open. Uh, wie gaat er dan mee door? Uh, met welke treinen, per wanneer, uh, tegen welke kosten? En ik wil daar eerst wel eens een aantal antwoorden op hebben... voordat, ik een besluit, uh, voordat het kabinet een besluit kan nemen. Je was dat een slipper tong, Voordat ik een besluit neem of trekt hij echt aan de touwtjes in dit dossier? Nou, ik hoor het Samson ook wel zeggen. Uh, ik, ik heb dit afgesproken met de coalitiepartner, weet je wel. Het is, uh, natuurlijk is het zo dat Dijsselbloem en zijn ministerie... dat besluit zullen moeten nemen. Maar dus, dat mag je niet zeggen. Want dat is communicatief niet goed. Omdat als je te veel ik zegt van ik doe dit of ik doe dit, Daar dat, ligt nou, dan kom je te veel als een baasje over. En als je wil zien. Als, uh, wij zijn het, uh, de coalitie die goed met elkaar samenwerken, dan moet je de hele tijd benadrukken dat je alle beslissingen gezamenlijk neemt. Ja, boven die moet natuurlijk in de ministerraad wel overlegd worden op vrijdag. Dus, uh... nou, hij zat inderdaad gisteren bij Kneveland van de Brink. En toen werd er nog gevraagd naar zijn rondje langs de oppositiepartijen, in verband met de bezuinigingen. Daar is hij mee bezig, zei hij. Maar hij ging er verder niet op in. Weet jij meer? Ja, dat uh, rondje langs de oppositiepartijen, dat gebeurt wel. Maar uh, er wordt niet over concrete maatregelen gesproken. Dus er wordt wel contact gehouden. En, uh, ja, weet je, uh, de, maar echt dat er gewoon zaken worden neergelegd. We zijn dit van plan, deze bezuinigingen. Dat gebeurt niet. En dat heeft er ook mee te maken dat de, de VVD vooral heel erg sterk... zelf nu iets neer wil leggen als, uh, als coalitie. Dit is het pakket. Uh, want nou ja, na, op 14 juni wordt, worden de CPB-cijfers bekend. Ja. Dan zullen we opnieuw horen dat er een tegenvaller is waarschijnlijk. Dan zullen we de nieuwe bezuinigingsmaatregelen op tafel moeten komen. Maar de VVD zit dus niet echt te wachten op de inbreng van de oppositiepartijen? Nee, daar proef ik heel erg het verhaal van. Uh, wij moeten nu als coalitie wat neerleggen en we sturen ze een brief. Dit zijn we van plan. En dan moeten ze daar maar op reageren. En hoe ligt dat bij de PvdA? Uh, een deel van de PvdA vindt dat ook. Maar ik merk bij Diederik Samsom dat, uh, dat die nog wel het liefst... Je weet wel, hij heeft het ooit over dat Oranje-akkoord gehad. Uh, dat is, was een soort droom van met elkaar, met de oppositie samen... een plan neerleggen voor Nederland... En het liefst doet hij nog steeds zaken met de oppositie en betrekt hij ze erbij. Ja, maar ik begrijp ook dat het idee inmiddels zich heeft van we gaan wel eens, iedereen is bang voor die oppositie. vanwege het feit dat deze coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Mm -hmm. En dat er gezegd wordt: weet je wat, we gaan gewoon kijken of dat eigenlijk wel zo is. Want je zal zien dat die Eerste Kamer, als het erop aankomt, misschien toch gewoon meestemt. Nee, ik denk dat dat het idee bij de VVD is: ja. van uh, oké, okay, we leggen wat neer en laat het CDA maar, maar blijken dat ze dit afwijzen. Ik erom. zie Samson trouwens weinig in de Tweede Kamer, of er dan mij. Ik zie hem heel veel in de Tweede Kamer. Ja, hij, er wel, hij loopt op, er rond. Ja. <laughs> ja, dat bedoel je. Ja. <laughs> op het spreekgestoelte. Nou, ook dat is niet waar. Ik bedoel, de, de, Hij is er wel. Maar ik denk dat je bedoelt dat hij, uh, dat hij zo weinig dat PvdA-geluid laat horen. Ja, waarschijnlijk drinkt dit te weinig door. Omdat het te weinig wordt geregistreerd. Althans, het wordt wel geregistreerd, door wordt niet te veel, Hij is te veel de persvoorlichter van het kabinet. <huggen> Hoezo? Nou ja, hij is te veel aan het verdedigen. En dat is eigenlijk, daar ben ik toch wel een beetje in teleurgesteld, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht van nou, er is een, de, dit is geniaal bij de PvdA toen ze begingen, uh, van start gingen. Je hebt Asscher, die zit in het kabinet. Ik heb het ook in dit programma gezet. Je hebt Spekman, die zit de linkerzijde buiten. Alles, die kan wat roepen. En je hebt Samson, die kan daar handig tussendoor gaan schipperen. En die kan af en toe de, de koers scherp houden. En uh, dat wordt dan een goede combinatie. Je had meer dualisme verwacht van en, het aan. Ja, wat zie je dat doen? Samson die is alleen maar bezig om de coalitie te verdedigen. En dat is eigenlijk funest voor het debatantwoord. Ja, maar kijk, draait eens om. Stel, hij zou dit kabinet hard aanvallen. Uh, wat zouden we dan zeggen? Hoe raar is dit? weet je wel? Deze man heeft het kabinet gevormd met Mark Rutte samen. Uh, maar hij gaat nu afstand, afstand nemen van deze club of, en van het regering. Weet je wie dat deed? Dat kan wie, bijna niet. Weet je nee, wie ja, dat deed? Ik denk dat je naar Bolkstein toe wil. Ja. Maar de VVD heeft een andere traditie. Uh, veel meer dualisme, dat zijn ze veel meer gewend daar. Um, en daarbij is het ook nog zo dat Bolkstein had uh, zalm naar voren geschoven... en die deed ook zijn zaken met... Uh, wie was dat toen? Uh, ja, ook heel belangrijk. Ook, denk ik, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> maar... Um, kijk, Samson heeft zelf dat, dat akkoord gesloten. Hij en Rutte zijn de mannen op wie dit kabinet gegrondvest is. Zij houden elkaar echt uh, tot in een treur vast en zullen dat ook blijven Volkenstein was architect van Paars, had er toch kritiek op. Zij dit kabinet is veel te veel D66. En waar het om gaat, is dat is niet zozeer dat hij nou het kabinet moet aanvallen. Hij zou wel de VVD kunnen aanvallen. Dat zie je iedere keer gebeuren. Hij, de VVD, en dat is opvallend, Zelstra, zet gewoon zijn ideologische koers Zeker. uit. Gaat er hard in. Wij zijn erop uit is, om dit is, te doen. Hij is geen architect van dit regeerakkoord. Maar, dus hij heeft, heeft er een heel andere geschiedenis mee. Had je ook een andere opstelling van hem verwacht in de, de strafbestelling van de illegaliteit? bijvoorbeeld? Nou, dat is een goed voorbeeld. Dan gaat hij zeggen, wat zijn... Het enige waarwoord is, ik vind het heel knap... hoe hij die, zeg maar die opstand binnen de PvdA bezweert. Of je het daar nou eens mee eens bent, ja of nee. Maar hoe hij dat doet, doet hij heel erg knap. Maar wat me niet bevalt, is dat hij aan de andere kant alleen maar zegt... ja, van mij hoeft het ook niet... Ik snap ook niet waarom dat ze het willen doorvoeren. Ik vind het een belachelijke ja, maar maatregel. Maat hij vindt echt dat, nee. genoeg terug, dat hij genoeg teruggekregen heeft voor die strafvervolging. Als hij nu zou zeggen, als hij zou zeggen: voor ons zijn mensenrechten belangrijker dan voor de VVD. dan maakt hij een punt. En dat is een punt wat Zijlstra wel zou maken. Wat de VVD voortdurend wel maakt, ideologisch. en wat hij niet durft. En dat is slecht voor het debat. Vandaag heeft de Telegraaf op de voorpagina het bericht dat Samson uh, werd bedreigd door asielactivisten. En dat ligt in het verlengde van het bericht gisteren dat staat natuurlijk thuis teven wordt bedreigd. En volgens de Telegraaf zou die dreiging afkomstig zijn uit links extremistische hoek. Heb jij iets gemerkt uh, toen je met hem sprak over extra beveiligingsmaatregelen? Nou, ik zat gisteren even met hem op het terras, maar dan, dan merk je niks van extra beveiligingsmaatregelen. Zo gaat het niet, maar ja, het zou best kunnen zijn... dat er van een afstandje twee mensen staan te kijken. Uh, wel is het zo dat, die, dat ik weet dat hij bij de Werelde door op bezoek was... Uh, op een moment dat die discussie nog voorop speelde. Dus vlak voor die ledenraad en dat hij toen uh, werd begeleid door vier motoragenten. Nou ja, dat is een, niet de gebruikelijke manier... waarop een, uh, op een uh, fractievoorzitter aankomt. Francisco programma's. Ja, ik vind dat je daar geen aandacht aan moet besteden. Met bedreigingen moet je de mensen die dat doen moet je oppakken... en die moet je uh, een straf geven. En voor de rest moet je het effect van hun daden... zo veel mogelijk minimaliseren. Uh, we hebben ook wel eens meegemaakt dat je beveiligd wordt. Daar moet je voor de rest niet, uh, niet veel aandacht aan geven. Nee, maar je suggereert nu een beetje alsof het een keuze is... van Teve of Samsung om dat in de publiciteit te brengen. Nee. Ik denk dat het niet zo werkt. Ik denk dat journalisten is te zien dat die bevuiging er is... Daar het naar maar dan, dan doen. toch geen aandacht aan besteden. zegt Je maakt het alleen maar erger. Als je het ziet, moet je dat melden, denk ik, als journalist. Natuurlijk moet je dat melden. Ik bedoel, Wij is, weten dat allemaal hoe het werkt. Als er, er hoeft maar heel weinig te gebeuren. In Nederland is zo'n veilig land, het land dat op het moment dat heel weinig de hand is, wordt iemand meteen beveiligd. Ja, maar als het nieuws is, moet je dat melden. Als er, als er een bijzondere situatie is, hoor je dat te melden als journalist. Heren, dat... ga op de gang lekker verder. Peter Kee, politiek redacteur van Paul Witteman. En Francisco Viola, eindredacteur van de, de Opinie en debatsite Joop.nl. Dank voor deze discussie in midweek daarna. Wat was er nog te mompelen? Ik zei: als we langs de beveiliging komen. De boxstops, de letter. Allee, ah, ja, toch. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Longer days ago, I'm going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend.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 A oh, my a oh. Ik heb lang niet meer gehoord de bokstaps en de letter op radio 1. Weg is die. Je blaast even en heb je het gehoord. Ik ga het hebben over wiskunde en muziek, want die hebben veel met elkaar te maken. En daar wordt vanavond in de Universiteitsbibliotheek van Leiden een lezing over gehouden. En muziekredacteur Botte maar weet er meer van. Ja, dan gaan ze vertellen dat het plaatje waar je nu net naar luisterde, de bokstof, dat dat eigenlijk een beetje vals is. Uh, en dat onze eigen Nederlandse wiskundige Christian Huygens daar in de 17e eeuw een oplossing voor heeft bedacht. Het probleem dat komt erop neer dat dezelfde noot... in verschillende toonsoorten, volgens ons muzikale gehoor... net een tikje hoger of lager moet zijn. Het zit zo, als je in... A toonsoort A Een zuivere tert, een zuiverklinkende terts speelt. Wacht dus, even. Dat een, is een A cis. en een terts. Wat is dat allemaal? De, uh, de toonsoort A, <laughs> ja. als je dan de, de, de derde noot in de, in de uh, tonenreeks van ja. de, de soort A speelt, dan heb je de terts. Dat ja. klinkt als een mooie samenklank. Ik zal hem mm. je zo laten horen. Ja. De, en daar dan de terts bovenop. Die heeft een andere toonhoogte, diezelfde C's die je nu net zong, zou ik maar zeggen. Uh, als je die uh, in B, uh, de toon uit B speelt als, en daar is dan de tweede trap, zo heet het dan een secunde. Dus dan heb je het over dezelfde noot, dezelfde naam, CIS, maar het heeft een andere frequentie. Ik hoop dat ik het nog kan volgen op ik, ik zal je kantje laten horen en het komt zo. Uh, dit is een probleem en daar moesten ze wat op verzinnen. En daarom hebben we nu de gelijk zwevende stemming. Ik kan het verschil eventjes laten horen tussen de zuivere terts en die compromis -terts waar we het tegenwoordig over hadden. Een beetje een lelijk geluidje, maar dan kun je het even goed horen. Eerst de grondtoon, dit is een A, de terts komt erbij. Dat is de CIS, dan het verschil met de CIS zoals we die kennen nu. Laten ja. hem even afwisselen hier. Ja. Nou, Dat is, dat, dat dat is dus verschil. Die, die, het verschil tussen de gelijkzwevende stemming en de zuivere uh, test. Dus het krijgt een hele andere klankkleur, die, uh, die, die, die samenspel. Nee, dit is een beetje een lelijk geluid, maar als je dat een heel concert lang hebt... met een heel orkest, dan wordt het natuurlijk wel substantieel. Floris Cohen is hoogleraar van geschiedenis van de natuurkunde... en hij gaat vanavond in die lezing over Huygens geven... en heeft mij alvast uitgelegd hoe dit fenomeen ontstaat. Uh, wanneer je van een C uitgaat, een lage C, als je daar zeven octaven op stapelt, dan kom je dus op een veel hogere C uit. Maar wanneer je nu bij die uh, C waar je begonnen bent, niet zeven octaven stapelt, maar twaalf kwinten... wat, wat dan, effectief hetzelfde zou moeten zijn, dan opleken. zou je. In feite kom je uit op BIS. En die BIS is niet identiek met de C. Die, die klinkt op een andere frequentie. Ja. Die komt uit op een andere frequentie, jazeker. En hoeveel verschil zit dat tussen? Het verschil... Ja, de breuk is... Wat is de kwikgolf? 79, 78ste. Ik zou het even in cents <laughs> moeten nakijken. Dus, maar... dus het 81ste verschil zit erop. Ja, en tussen. dat is fors. Dat is fors. Dat die, hoor je. je hebt elf zuivere kwinten... en die twaalfde kwint is radicaal vals. Die werd genoemd de wolfskwint. Die ja. huilt. Ja. Um, die kan je niet gebruiken. Onthoud even die 81ste verschil die, ja, uh, die ja, je ja, dan hebt. Die, dan die is mij ook bijgebleven. Ja. Ja. Ja. Dit was niet een probleem zolang je binnen een toonsoort ongeveer alles schreef. Maar uh, componisten die wilden meer. Die wilden complexere muziek hebben. Want die wilden zich meer uitdrukken in hun muziek. Nou, een van de effecten die ze graag wilden was een modulatie. Nou, dat is dit. Dit is Die trompetzolo. Dan is het net alsof alle muzikanten even een stapje omhoog doen. Of ze een trapje omhoog gaan. En Binnen een muziekstuk ga je dan van de ene toonsoort naar de andere. Een prachtig effect. En dat wil een componist inzetten. Maar het is absoluut een garantie voor problemen als je met die zuivere stemming werkt. Wat tot dan toe veel gebeurde. Daar liepen ze dus tegenaan in de Gouden Eeuw. In de tijd van Huygens. En uh, uh, zeker toen, uh, ook ongeveer toen die piano uitgevonden werd. Die werd enorm populair. Maar die kan je tijdens een concert niet meer even bijstemmen... Nee. als je van de ene naar de andere toonsoort gaat. En dat kan met een zangstem, en een fluit of een viool... kan je dat wel enigszins doen. Toen kwam onze Nederlandse wiskundige Christian Huygens om de hoek... en die heeft een 31-toonsysteem uitgevonden. Hij heeft dat uitgevonden als een wiskundig elegante manier niet een praktisch erg toepasbare manier... maar wel als een wiskundig elegante manier... om het stemmingsprobleem op te lossen. Het probleem van de muzikale stemming... zoals dat in zijn eigen tijd werd ervaren... door bespelers en beluisteraars ook... van in het bijzonder toetsinstrumenten. Dus van orgels en klaversymbels en dergelijke. Huygens ontdekking is geweest... met die 31 toonsverdeling. Je hebt een wiskundig interessante, gelijkmatige verdeling... maar één die in alle intervallen waar het om gaat... vrijwel precies overeenkomt met die middentoonstemming. Dus ja, behoud de zuiverheden daarvan. Dat was voor hem de aardigheid. Ervan. Nee, Huygens heeft dat 31-toonsysteem nooit bedoeld... als instructie voor het bouwen van een instrument... maar dat is in de jaren 50 wel gebeurd. In het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam daar staat een orgel... dat 31 tonen per octaaf heeft... in plaats van de 12 wit en zwarte toetsen zoals wij die gewend zijn. Daar kun je ja. hele gekke muziek op maken. Nou, daar heb je dus wel weinig aan, muzikaal opzicht. Maar in wiskundig opzicht is het wel heel interessant. Want het blijft wonderlijk dat die muzikale intervallen... die wij in ons hoofd hebben, wiskundige breukdelen zijn. Ja. Maar dat je die dus niet straffeloos van de ene frequentie... naar de andere kan uh, vertalen. Toen componisten dus complexere muziek wilden schrijven... toen moest er iets verzonnen worden... waardoor je in elke toonaard die liedjes kon spelen... en ook nog kon moduleren binnen die liedjes. Nou, dat is die gelijkzwevende stemming geworden. Die is nu wereldwijd de standaard. En die ervaren we inmiddels niet meer als vals... Hoe het mogelijk is dat wij, in zekere zin Duits klinkt dat prachtig... dat vermogen hebben tot zurecht dat je een net niet helemaal zuiver interval hoort... en toch het accepteert alsof het zuiver zou zijn. Het punt is dat du moment dat je geconfronteerd wordt met de echt zuiveren... dan pik je dat wel degelijk op. Ik heb ooit een keer in Leiden in de Pieterskerk... waar ik orgel heb leren spelen in mijn studententijd nog... Dat orgel, prachtig orgel, HGB-orgel uit... Uh, is het, uh, Christian Huigens was nou, een jaar of tien toen dat uh, uh, gebouwd werd. Uh, dat is helemaal teruggerestaureerd naar de middentoonstemming. Zweling klinkt er grandioos op. Uh, de vroege Bach kan je er nog prachtig op spelen... Uh, maar uh, ik heb het één keer horen vergelijken met het romantische orgel dat ze toen ook maar rechts uit het buitenland hebben aangeschaft. En één en hetzelfde stuk, bijvoorbeeld een vroeg koraalvoorspel van, uh, van Bach, op die hagerbeer, dus in die middentoonstemming, dat klinkt formidabel. En daarna op dat uh, heel uh, orgel uit 1830 of daaromtrend. En het, ja er, blijft, nou ja, er blijft natuurlijk altijd iets over. Het is Bach tenslotte. Maar in feite, alle spanning gaat eraf. Het wordt een soort soep. Hmm. waarin um, al die effecten die in de middentons hebben, die zuiverheid ervan... Uh, ja, die ben, je, die ben je kwijt. En dan merk je pas goed wat we verloren hebben... doordat die gelijkzwevende stemming zo universeel is geworden. Kijk, de onbeperkte modulatie, dat is natuurlijk prachtig dat dat kan. Maar je verliest ook wat. En wat je verliest, dat is eigenlijk niet gezien. Ja, we kunnen het zo recht horen. En daarom vinden we dus de liedjes die hier op de radio uh, klinken... niet per se vals. Maar ze zijn het als je puristen. Dus benadert zijn ze dat wel. Floris Cohen die legt vanavond in de Universiteitsbibliotheek van Leiden uit... hoe het exact zit in de le lezingen rijks, Die wordt georganiseerd georganiseerd omtrent uh, de tentoonstelling over Huygens daar. Want die is er ook, hè? Ja, zeker. Zijn vader, de staatsman, de, de dichter de en de componist uh, Constantijn Huygens en Christian Huygens niet te vergeten. Vanavond op televisie de documentaire God in Frankrijk... met Bert van Loo om tien voor negen op België 1. Wordt leuk. En een stuk later op de avond de documentaire I Love Venice over dat de schoonheid daar dan ondergaat om elf uur op Nederland 2...